Voor de rust van 11 meter. Na de rust een uh, intikker naar die kopbal op de paal van Luc de Jong. En de bal bezit voor Brahma die het overzicht houdt en Berghuis bereikt aan de rechterkant van het veld. De balbezit voor Leugens nu. In de middencirkel draait even knap weg van Ada Hilton. En het verplaatsen is ook prima. Want aan de linkerkant heeft Buizen geroepen dat hij wel wat ruimte heeft. Wil die bal dan ook wel hebben. Krijgt nog eventjes op het moment dat hij aanneemt en terugspeelt een tikje mee van Temmanjera. De spits die nu ook op papel moet komen bij de scheidsrechter, Waarbij de "Dit is nu echt ook de laatste keer. En dan gaat de Roemeense ploeg nog maar eens een keertje wisselen. Wordt Nemanja Mila Savlijevic in het veld gebracht. Wij noemen een Nemanja vanavond. En wie gaat eruit? Dat heb ik eventjes gemist. Maar dat heeft Kostien, collega ja. Tegeler ongetwijfeld gezien. Dat is Kostin. een van de spelers die dus een gele kaart heeft gekregen in deze wedstrijd. Milas, Milas Siflevic. Dus in het veld. Ja, ik denk aan Rado Saflevic En het is ja. niet zo moeilijk meer. Mili Saflevic, Het zal wel familie van hem zijn. Uh, die ja. komt in het elftal. En uh, er gaat een doelschop komen voor Auskas, De doelman van Varselui inmiddels meermalig genoemd. Spel... Gaat dan weer rustig richting de middenlijn. Tenminste, die van Twente. En die van de tegenstander moeten daar nu ook met mondjesmaat naartoe komen. zullen toch niet prettig met 2-0. Weer terug naar Roemenië gaan. Want dat is een uh, lastige uitgangspositie natuurlijk voor de Roemenen. Balbezit voor Vaslui. aan de linkerkant van het veld. San Martian begint aan een actie. Actie met wie? Met die nieuwe man. Midi Safrovic. Die draait vervolgens naar binnen. Dat ziet er allemaal aardig uit. Maar speelt de bal verder uit. Zo komt de jong ertussen. De jong Janko. Nog door van de middenlijn komt er een counter aan voor Twente. Nee, want dat wordt in de kiem gesmoord door Wesley. Die even wat verdedigende taken op zich neemt. Zo heeft Vaslui wel de bal weer terug vanaf de linkerkant van het veld. En wacht Temwaniera nog altijd in dat strafroepgebied op de bal die toch een keer op zijn grote hoofd moet komen. Maar gebeurt dat nog? Twente heeft voorlopig de spits van de Roemenen behoorlijk onder controle. Heeft nu wel balbezit, Vaz Louis op de helft van FC Twente. Het is zoeken. Nou, San Samartian dan met een voorzet. Daar moet Michailov komen. En met enige overtuiging plukt hij de bal uit de lucht in zijn eigen strafselopgebied. Vervolgens zegt hij, we wachten even. Zoek allemaal lekker aanvallend je positie in. En dan zal ik de bal ergens naartoe gooien zelfs. Nou, tot de middenlijn. De Jong kan dan doorkoppen. Nou, kop meer naar de zijkant. Daar waar Buizen het kopduel wint van die invaller. Mili Staflevic. En vervolgens... Wordt er een overtreding gemaakt door Brahma op Ada Ilton. En gaat daar de eerste gele kaart voor een Twente-speler komen. Wout Brahma heeft natuurlijk al de hele tijd op de grens gespeeld. En heeft nu net even dat tikje richting Ada Ilton met het been vooruit. Waar ik me ja. wel van kan voorstellen dat de Kroaat zegt, nou daar geef ik een gele kaart voor. Tuurlijk. En dus uh, mag er ook een vrije trap genomen worden. Maar dat is ja, zonder gevaar, zou je zeggen. Met Ada Hilton uh, achter de bal. In elk geval rechtstreeks gevaar. Die bal ligt uh, halverwege de helft van Twente in de as van het veld. Rama doet wat alle spelers doen. Die gaan met een gestrekt been vooruit naar de bal. Dat mag niet. En dan kun je wel zeggen: ja, ik raak de bal. Ja, Amahula, je moet dat op die manier niet doen. En dus een hele kaart. Vrije schop voor de Roemene. Bal het strafgebied in. Wordt weggewerkt door Twente. En dan heeft ik denk Wesley een overtreding gemaakt in het duel met Buis. En wordt hij teruggevloten. Maakt nog wat misbaar naar de scheidsrechter. Trekt dan zijn sokken nog maar eens op. En in het voorbijgaan zeggen de twee nog wat tegen elkaar. Maar waar we zo meteen verder gaan is gewoon de vrije schop voor Twente. Dat heeft de scheidsrechter denk ik goed gezien. Maar 65 minuten voetballen bij Twente. Na die 2-0 voorsprong heeft niemand nog haast om die bal die bij de zijlijn ligt op te pikken. Om daar klaar te liggen voor Michailov voor de vrije schop. Kortom, dan moet de aan de pas komen om dat te doen. Dan trapt Michailov ongelukkig naar Brama Die eigenlijk in de dekking staat bij de Ayutum. De bal alleen maar kan terugkaatsen. Dan vervolgens weer krijgt. Eigenlijk ook tussen drie mannen in staat. En dan met een boogje meegeeft aan Cornelis. Die nu wel op pad kan. Over de middenlijn. En zelfs Berghuis weg kan sturen aan de rechterkant. Daar hebben we niet zo heel veel van gezien in de tweede helft. Berghuis. Nu is hij er wel. Voorzet met het linkerbeen. Komt daar bij Barami. Nee! Want Bayrami stond achter Janko. Daar stonden nog twee Roemenen voor. En een van die Roemenen raakt toevallig de bal aan. Waardoor uh, Bayrami dus eigenlijk niet gevaarlijk kan worden. En de Roemenen nu zelfs kunnen uitverdedigen. Maar een prima paas toch. Uh, in eerste instantie van Berghuis. Bedoeld voor uh, Janko of Bayrami. Nou, beide werden dus uiteindelijk niet gevaarlijk. Maar er was eindelijk weer eens wat te zien van de jonge Berghuis. Geposteerd aan uh, de rechterkant. Met een prima linkerbeen uitverdedigen nu. Van de Roemenen is uh, prima. En uh, Milanov kan wat stapjes voorwaarts maken. Samartian vergeet even de bal halverwege de Twentse helft. En uh, wacht nu tot Milanov komt. Die komt, die moet de voorzet geven, nu de vleugel verdedigen. Eigenlijk rechtsback moet het nu met de linkerbeen doen. En dat doet hij niet al te vaak, zo blijkt. Want de bal belandt zelfs over de achterlijn. En komt eigenlijk op het dak van het doel van Michailov terecht, die het doeldrap mag gaan nemen. Dat is dan het enige nadeel. Ik zei dat al, hij is normaal rechtsback. Moet nu aan de linkerkant spelen, omdat men juist daar wat problemen heeft. En dat betekent dat uh, dit soort voorzetten kunnen komen. 66 minuten ruim. 2-0 voor Twente. Michailov met een doeltrap. En Mikkel dan maar weer op Janko. Die uh, belangrijk is vanavond natuurlijk niet in de laatste plaats om zijn twee treffers. Dit keer het kopduvel verliest ter hoogte van de middenlijn. Martian aan de bal. Martian wil langs uh, Brahma. Brahma maakt een overtreding. Die krijgt dus zo even geel. En zal, hoewel dit geen gele kaart waard was, toch een beetje op zijn tellen moeten passen. Want je zal toch tegen zo'n scheidsrechter aanlopen die hier ineens iets inziet. Dat mm. kan gevaarlijk zijn. Het loopt met een schisser af. Het vang is natuurlijk eigenlijk dat Janko helemaal niet zou spelen in deze wedstrijd. Want de beoogde ja. opstelling was uh, de Jong in de spits. En Chatli op de positie kort achter de spitsen, Daar waar de Jong nu uh, acteert. Wat dat betreft heeft de blessure van uh, Chatli uh, Adriaanse geen windeieren gelegd. En doet Janko eigenlijk altijd wel waar hij voor uh, is uh, aangetrokken. Het maken van een doelpunt, dat weet Adriaanse ook als geen ander. Want uh, groot werd hij onder Adriaanse bij Red Bull Salzburg. Nu wordt Adriaanse heel gevonden. Die op een paas van Wesley in het strafstopgebied even onbewaakt is. En kan koppen. Maar Michailov, die niet heel veel te doen heeft in deze wedstrijd... kan uiteindelijk uh, makkelijk het lichaam krijgen achter die uh, kopbal van uh, die Braziliaan. Maar dit was ineens een momentje dat ontstond. Wesley met een uh, makkelijke bal door de lucht. Ja, hij staat niet eens helemaal vrij. Maar zowel Cornelis als Wisgerhoff durven niet in te grijpen op Adair Hilton, Maar uiteindelijk komt die bal dus in de handen van Michailov. Is het gevaar weg? Is het na 68 minuten 2-0? En is er bezit via Wout Brama? Brama nu halverwege de Roemeense helft in volle galop. En kijken of er nog meer mensen aan het draven zijn. De Jong gevonden, die wil altijd wel. echt hem klaar voor Berghuis. Berghuis wil mensen in het strafgebied bereiken. Dat lukt niet. Leugers pikt de afvallende bal op. Die wordt dan verplaatst aan de linkerkant van het veld naar Buizen. Het gebeurt allemaal op de helft van de Roemenen. Nu in Bayrami, die dus zo'n fase heeft. gehad waarin die belangrijk was. Nu met een mooi hakje naar Leugers. Leugers. Aan de linkerzijlijn geplakt. Ja, wat moet je daar? Nou, niet dit. De bal verspelen tussen twee tegenstanders in. Zodat uh, Jovanovic nu op een drafje vandoor kan. Maar dat wordt dan weer dichtgelopen door Brahma. Die zoals altijd doet wat hij moet doen. Jovanovic nu met een overtreding op leugens, Vrij schop voor Twente. Maar hoeveel gaasjes Brahma zo in zijn carrière niet heeft dichtgelopen. Al altijd op de goede plaats. Altijd nuttig. Nooit een hoofdrol. Nooit glansrijk. Nooit een goal. Nou ja, bijna nooit. Maar ook nooit meer ter discussie, hè? Eh, precies. Prima. Altijd een voldoende. Berghuis namens FC Twente aan de rechterkant. Balletje onder de voet. Nou, San Martian is dan de storende factor. Bal moet dus even terug naar Cornelissen. Cornelissen maakt zichzelf moeilijk, maar komt wel langs San Samartian. Zwaait dan wat met de armen, waardoor de Roemeen wat voelt aan het gezicht. Maar het spel mag door. Janko gevonden in het strafstopgebied. En die moet de bal dan breed leggen op de meegekomen De Jong. Maar Janko kan wel aannemen, alleen het, de voortzetting is wat minder goed. Bal komt ver voor De Jong. Waardoor dit moment van FC Twente ook weer weg is. En de keeper van Vaslui het eindstation is. En die zorgt direct voor een counter van de Roemenen daar. Waar Ade en de Spits en manjaar elkaar even niet zo goed begrijpen. Maar het Roemeense balbezit blijft. Samartian vanaf de linkerkant van het veld. Cornelissen moet uh, oppassen. Doet hij dat? Nou, half? Ja, helemaal. Want in eerste instantie komt de bal half voor zijn voeten, maar de sliding daarna is goed. En nu de snelheid van Bayrami in een Twentse counter. Twee mensen mee, Janko en De Jong. En dan moet die bal naar de rechterkant. Daar staat De Jong. Maar hij wacht eigenlijk net te lang, Rami. Je kan ook zeggen, als De Jong twee stappen eerder start, is hij hier op tijd. Want nu was de afspeelmogelijkheid wat lastiger. Maar de paas komt net te laat. Zo zit er een Roemeens been tussen. Is de counter verkeken. En uh, kunnen de Romeinen op hun buurt weer gaan aanvallen? Maar kom, voorkomt een dubbele sliding van zowel Brama als Janko naar de bal? Dat de Romeinen er met bal en al vandoor kunnen aan de rechterkant. Ingooi voor Vasdoei, dat wel. Ter hoogte van de middellijn 2-0. Nog altijd de voorsprong voor Twente met nog 20 minuten. Jovanovic, uh, risicovolle bal richting Wesley in uh, de as van het veld. Tem Wanjada stuurt dan Aden Hilton weg. Rechterkant komt hij straks op het gebied van Twente binnen, gaat richting de achterlijn. Legt de bal terug, Tem Wanjada naast. Ja, nou zijn er dus toch twee kort op elkaar momenten voor Louis. Eerst die kopbal van Ada Hilton en nu dit moment van de spits uit Zimbabwe. Die razendsnel reageert op de paas van Ada Hilton. De Braziliaan die de achterlijn haalt de bal teruglegt. En dan heeft Twente het geluk dat de spits uit Zimbabwe die bal niet goed op de voeten krijgt. Waardoor hij hem wel raakt, maar hem naast de goal van FC Twente deponeert. Terwijl Bayrami op dit moment wordt vervangen bij FC Twente, heeft zijn werk gedaan. En de jonge Ola John, die afgelopen weekend nog geblesseerd raakt in de wedstrijd tegen WKE. Maar voor dit nu wel weer is opgelapt. Neemt dan links voorin de plaats in bij FC Twente. De plaats in dus van Bayrami, die een handje krijgt van iedereen op de banken. Het gebeurt allemaal met nog 20 minuten te spelen. En een 2-0 voorsprong voor FC Twente. Ja, hij was goed bij Er is de uh, afgelopen seizoen zo gaandeweg wel eens wat uh, getwijfeld. Ook wel hardop of die Barami nou eigenlijk wel zo goed was. Want zoveel had hij toch nog niet laten zien. Terwijl nu Cornelis heel slordig een bal van de doelman over de zijlijn laat lopen. Maar Barami was een... Uh... Hij heeft een goede wedstrijd achter de rug en wordt dus bedankt voor de moeite met nog 19 minuten te gaan ingooien voor Varsloei. Aan de linkerkant van het veld de Roemenen komen zoals Ronald terecht zegt dus wat vaker en gevaarlijker. Elke keer is Ada Ilton daar dus bij betrokken als het gevaarlijk wordt. Of het nou een vrij schop is of de lat of een afgekeurde goal. Of een balletje net naast of een balletje net over. Hij is er altijd bij. Terwijl nu weer flink geschopt wordt aan de overkant van het veld. En nu Ada Ilton daar weer bij betrokken is. Ik wou net zeggen daar is hij dus ook, bij, is hij dus ook ja. bij. Hij heeft al geel, zal dus ook moeten uitkijken. Het valt eigenlijk allemaal wel mee, denk ik. Het is, na, het is niet Adel die er hard in gaat. Het is volgens mij die invaller. En dat is Farkas, denk ik, die daar iets te hard toe doet. Nee, die, Want... andere, die andere invaller. Ja, oh, die met die naam waar jij zo goed in was. Mili Ja. Goed zo. Vrij schop voor Twente. Daar waren we gebleven met nog 18 minuten op de klok. En Vischerov achter de bal. Het zal voor Twente dus met uh, in de herinnering die twee mogelijkheden van de afgelopen minuten... toch zaak zijn om in ieder geval geen goal tegen te krijgen. Want dat is Europees nogal onhandig. Twente gaat via de Jong proberen maar weer eens aan te vallen. Dat is misschien wel het allerbeste. Als Vargas moet uitverdedigen met de Jong in de buurt. Schiet de bal tegen de middenvelder van SC Twente aan. Bal over de zijlijn. Het geeft de Roemenen de gelegenheid om de derde en laatste wissel door te voeren. Erin komt een Nigeriaan, Bello Jero. Maar we noemen hem gewoon Bello. Want dat is ook de naam zoals die genoemd wordt in de competitie in Roemenië. En het zal niet uh, veel verbazing wekken dat Ten de spits uit Zimbabwe, voor hem moet wijken. Het is vaak één van deze twee. Die speelt bij Faslui. Nou, de slotfase gaan we dus met uh, deze Nigeriaan volmaken. Belo Jero dus in de punt van de aanval. Waar waren we gebleven bijna ingoonden. Aan de linkerkant. Ja, die uh, nieuwe spits maakt een naam in de Israëlische competitie trouwens. Waar hij geloof ik bij vijf verschillende clubs gespeeld heeft. Maar overal waar hij speelde makkelijk 15 goals in het seizoen maar... Kortom, eentje die wel weet hoe dat moet. Ola John, aan de linkerkant van het veld. Ola John zoekt zijn tegenstander op. Wilde binnendoor, gaat binnendoor. Het binnen. een mooie solo en dan een schot in de handen van de keeper. Dat zijn wel acties waarvan Adriaan ze nu ook op de bank goedkeurend knikt en zegt zo willen we dat graag zien. Verrassend en gevaarlijk, maar uiteindelijk geen goal. Het zijn ook acties waar eigenlijk deze wedstrijd naar snakt. Hè? Als je kijkt naar, natuurlijk, het, het is prima, die 2-0 voorsprong. Maar je verwacht toch eigenlijk wel wat meer vuurwerk in een wedstrijd waarin Europees gespeeld wordt op niveau. En waarin mooie plekjes in de Champions League te verwachten zijn. Er komt weer eens een gele kaart aan. Het is in dit geval Sam Martian. Die een gele kaart krijgt. Omdat hij uh, reageert nadat hij de bal verliest aan Brama, slaat hij Brama op het hoofd. En in de Nederlandse competitie zou daar toch. Um, Rode kaart voor gegeven worden. Dus San Martian uh, ontsnapt eigenlijk aan een, uh, aan een rode kaart. De Kroaat geeft hem slechts schil. Als hij uh, een beetje gefrustreerd is. Want dat is, was natuurlijk San Martian ook. Lastig. Mannetje, eigen gereid mannetje. Hij uh, verliest de bal aan Brama. Is het niet helemaal eens met de inzet van Brama en reageert met twee tikken op het hoofd van de Twente middenvelder. Een gele kaart, daar wordt het mee afgenomen. Gepoort door Buis in de eerste helft. Hè? Dat is hij ook niet vergeten. Nee, dat zijn mannetjes. Ja, en dan kun je dit verwachten. Die heeft ook in het voorbije seizoen al gewoon twee of drie keer een rode kaart gekregen. wat natuurlijk veel is voor iemand die zeg maar, zo'n aanvallende rol in het elftal heeft. Ik zeg het zegt wel wat. Brama ontsnapt. Maar er ligt er eentje geblesseerd. En dan komt er een gele kaart na een overtreding. Die dan buiten mijn gezichtsveld moet zijn gemaakt op leugens. Wesley is de dader. Wesley is de dader en krijgt geel. Zo neemt het aantal kaarten in deze wedstrijd hand over hand toe. Want staat de teller bij de Roemenen nu inmiddels op 1, 2, 3, 4, 5. Met Twente alleen Brama op de bol geslingerd. Dan zien we inderdaad dat Nou ja, dit is ook weer gewoon... Ja, gemeen, want ja. de bal is al gepaasd door Leugers en hij beukt van de achterkant en hij is dan Wesley gewoon tegen de rug van Leugers aan. En ook hiervoor zeg je, dit is gewoon een rode kaart, want dit heeft niets meer te maken met voetballen of proberen de bal te krijgen. O, o, o, o, dit is gewoon als... je tegenstander willen blesseren. Als we terugkijken naar de Nederlandse competitie, het afgelopen jaar was er een soortgelijke actie van Dries Mertens tegen Willem II. Lampie was daar het slachtoffer van en Mertens werd... Uiteindelijk, omdat het buitenbeeld gebeurde... ...de scheidsrechter niet had gezien... ...op tv-beelden voor vier wedstrijden geschorst. Ik vind dit een beetje een vergelijkbare actie. Maar nu wordt er slechts geel gegeven aan West... ...die voor... Ja, ...het is eigenlijk gewoon een, een, een, een, ja, een overtreding als de bal al weg is. Daar staat eigenlijk maar één straf op. En zo ontsnappen er dus twee spelers. Van vast doe je gewoon een rode kaart. In een minuut. En dit was niet beestachtig... ...maar het is gewoon heel bewust doorlopen op de tegenstander tegen zijn rug aan... ...en hem een beuk geven waardoor hij op de grond ligt... ...terwijl de bal echt al weg is. Goed, scheidsrechter Scheidsrechtertje toch, kan ik het toch nog een keer zeggen vanavond. Kwartiertje nog te gaan in deze wedstrijd. Twente leidt met 2-0 door twee goals van Mark Janko. Leugers omarmt de vierde official in de hoop dat dat er dan voor zorgt dat hij iets eerder het veld weer in mag. Nou, dat blijkt dan te werken. Man koestert blijkbaar warme gevoelens voor de Duitse middenvelder. En het is weer 11 tegen 11. Bal voor Cornelis. Lange bal richting het Zassopgebied. Daar waar Janko het wel verliest. Bal wordt opgevangen door John John schiet. Bal wordt aangeraakt. Hij gaat uiteindelijk over de goal heen van Fas Louis. Het is naar binnen komen en schieten met het rechterbeen. Doet hij goed. Alleen er zit een Roemeensbeen tussen. Waardoor er uh, iets wat te veel hoogte komt in de bal. Een corner is uh, wel wat blijft staan voor FC Twente. Met nog 14 minuten en die 2-0 voorsprong. Indraaien de, in de corner gaat er komen vanaf de rechterkant van het veld. Bal bij de eerste paal doorgekomen. Wissel, met de tweede paal gemist door twee van Twente. Die komen, namelijk De Jong en Douglas. En allebei gaan ze met een uitgestoken voet naar de bal. Maar ze komen er allebei net niet bij. Dit zijn van die ballen scherp indraaiende corner Bij de eerste paal wel net, wel niet verlengd. En dan komt die bal met een noodgang richting de tweede paal. Het is inderdaad Wisselhof die die bal verlengt. En dan duiken de twee naar de bal. Ja, als je hem raakt zit hij er gegarandeerd in. Maar ja, dan moet je hem wel raken. In de herhaling blijkt overigens dat de Jong... 100% wordt vastgehouden door invallen Varkas. Maar dat is de scheidsrechter ontgaan. En hier had de bal dus eigenlijk op de stip gemoeten. Mag ik dan een keer? Scheidsrechtertje, scheidsrechtertje toch? Als Janko nu John wegstuurt aan de linkerkant. John wel heel veel druk zet op Jovanovic. En dan de bal verovert. Maar dan vindt de scheidsrechter toch dat de kleine man iets te veel agressie toonde. in het heroveren van het balbezit van FC Twente. Jovanovic daarbij blesseert. Die heeft overigens kramp. Hij krijgt ook geen geel, John, maar wel een uh, vrije trap tegen. Dat betekent wel dat het spel even stil ligt. En deze Jovanovic, die uh, verder toch een buitengewoon ongelukkige wedstrijd heeft gespeeld met uh, Bayrami als uh, tegenstander. Dat deze Jovanovic even opgelapt uh, moet worden. Het is eigenlijk niet meer dan een schouderduw. Hij valt alleen wel erg gemakkelijk en schiet daarna in de kramp. Nou, zoals al gezegd, John blijft daarin ook onbestraft. Invaller voor uh, Bayrami in de slotfase van uh, deze wedstrijd. Jovanovic staat weer, maar wel buiten de lijnen. Het zijn dus even tien Roemenen. Overigens is uh, Vaslui al door de wissels heen. En dus kan er geen nieuwe man komen. En zal Jovanovic toch hoestend en poestend deze wedstrijd moeten volmaken. Als er maar weer eens een lange bal komt, richting de Twente helft. Maar makkelijk verdedigd door Doekles. Buis in de loop mee bij John. Dat was de bedoeling althans. Maar daar zit dan een been tussen. En kan de bal via Saflevic opnieuw in het bezit van Vastuier komen. Jovanovic weer teruggekeerd in de ploeg. Meteen de velde wel met John. Hij wurmt zich er langs. Jovanovic en hij is dan Bello wel heel erg vrijgelaten. De bal uiteindelijk toch op de borst gekomen. Naar de paas die wat lang onderweg was. Want wat te veel de lucht in ging van Cornelis. En zo afgeleverd in veilige haven bij Michailov. Dat was gevaarlijk. Dat uh, was link, maar Michailov heeft de bal te pakken. Blaft wel, maar bijt niet. En dat is prettig voor FC Twente. Met nog 12 minuten. Als er balbezit is voor Pap. De centrale verdediger tegen Brama aan. Maar de bal komt wel bij Samartian. Maar we zijn nog altijd op Roemeense helft. Dus weinig aan de hand voor FC Twente. Als de bal dan richting de Twente helft gaat. Dan zit wisselgolf ertussen. En met de interceptie van Brama en Janko. Houdt Twente ook het balbezit. Zeggen nog Berghuis. Mag een actie gaan verzinnen. Aan de rechterkant. Komt dan naar binnen. Speelt met links die bal richting het strafschopgebied. Daar waar Janko wel staat te wachten. Maar de Roemenen kunnen uitverdedigen tot vangen van Ade Hilton en dan San Martian met een actie aan de linkerkant... ...waarmee hij in ook van Berghuis kwijt is. Ja, makkelijk eigenlijk. En dan probeert de bal naar Bello te spelen. Nou loopt Bello, dan nou gaan we stoppen met die grap, maar die loopt natuurlijk <laughs> overal achteraan. Wissel, Als je hem <laughs> niet aanlijnt. Dus hier ook, maar dat had geen zin meer, want hij stond op uit het spel. Goed, uh, invalbeurt. Het nummer twee. Theodor Vogelsang komt. En die komt voor Berghuis. Dat had je een jaar geleden niet kunnen vermoeden dat je... Deze wissel zou uitspreken bij een wedstrijd van Twente in de voorbereiding. Een maandagavondwisseltje. Nou ja, inderdaad. Jong Twente wisseltje. Zoals de hele bank van Twente natuurlijk hebben dat eerder gezegd. En het zit met jonge mensen. Reuzelen, Gourier, Tesker. Deze vogelzang die er nu in komt. Nou, John kwam er al in. Rentlaar is dan een naam die al wat beter bekend is. En dus Goedold Sander Boske. Maar hij mag dus nog even meedoen. Dat is leuk. ...voor hem in de laatste 10 minuten van deze, nou ja, toch Europese wedstrijd. Hij maakt zijn debuut in het eerste elftal. Dat voegt de speaker nog even toe aan zijn invalbeurt. Als John, ook al zo'n jongeling uit eigen opleiding, van links naar binnen komt... ...en nogal het balbezit heeft en nu kan schieten. Maar dan eigenlijk net te lang wacht op de rand van het schasopgebied... ...kan niet met een slijding ingrijpen. Maar Twent houdt wel het balbezit brama gevonden in de as van het veld. Steken, ja op buizen. Buizen in het schasopgebied, buizen naar de grond, Jovanovic. Maar uh, die heeft de bal gespeeld en uh, heeft dus geen overtreding gemaakt. En dan kunnen de Roemenen er even uitkomen. Sterker nog, de bal kan wel worden weggespeeld. Maar uiteindelijk door Douglas weer op eigen helft keurig worden ontvangen. Maar even over die vogelzang is die in uh, Rusland geboren Duitser. Die speelde bij Veldhuizen, maar al in 2002 aansloot bij de Twente Academie. Bent u weer hem op de hoogte? Klasse John heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Voorzet, daar is Janko met het hoofd. Maar uh, Janko mist ook wel eens uit kansrijke positie zo blijkt. Want deze bal gaat voorlangs. De Oostenrijker die dus de twee goals van Twente van vanavond achter zijn naam heeft mogen schrijven. 34 minuten strafschop, wat goedkoop gegeven, maar onberispelijk, binnenge onberispelijk binnengeschoten. Na 57 minuten was er een bal van De Jong via het hoofd op de paal. De rebound voor de voeten van Janko en toen stond het 2-0. 10 minuten nog te gaan in deze wedstrijd. Een stand 2-0 die voor Twente natuurlijk zeer gunstig is met het oog op de return in Roemenië volgende week. Wat heeft er toch ook alle schijn van, zeker ook onder... Invloed eigenlijk van de jeugdige onbezonnenheid van met name John en ook die vogelsang die nu in de ploeg is gekomen. Geeft Twente de indruk, wekt Twente de indruk dat het wel wil. En dat het ook nog wel wil kijken of het in de buurt kan komen voor een, van een derde treffer. Dat zou de uitgangspositie natuurlijk helemaal vooral ook maken. Een uitgangspositie is natuurlijk eigenlijk prima als je kijkt naar uh, ja, hoe begon Twente aan deze wedstrijd. Dus, het aantal, en, uh, aantal blessures en schorsingen werd toch gezegd. Ja, Twente dik en dik gehavend. Als je dan toch met 2-0 deze wedstrijd kan besluiten. Heb je het denk prima uh, gedaan en heb je het maximale er wel uitgehaald. Balbezit voor Wisscherhoff in de as van het veld. Bal kan breed naar Cornelissen. Wisscherhoff besluit hem om nog even aan de voeten te houden. Dan Cornelissen aan te spelen. Dan gaat hij naar Vogelsang voor de eerste keer. Draait weg. Geeft de bal aan Wisscherhoff. Die vervolgens, ja dat had ik dan niet gedaan als ik Wisscherhoff was. Met een ja, loopactie begint aan de rechterkant. Daar ook Vogelsang nog bij wil betrekken. Nou uiteindelijk loopt het goed af. Omdat de linksachter dat is die Milanov. over de zijlijn speelt. En Twente nu dus mag gaan ingooien. Dat is gebeurd via Cornelissen. Wordt de bal nog in het strafselgebied richting Janko gespeeld. Die wordt goed verdedigd bal komt bij Ola John, terecht aan de linkerkant van het veld. Eén kapbeweging. Twee mensen op het verkeerde been. Dan naar binnen dribbelen. Goede invalbeurt hoor van deze Ola John. Buizen. Brama. 1-2 lukt niet. Brama slim. Loopt niet meteen aan de man met de bal. die Maar kijkt waar Pavlovic naartoe loopt. Zodat hij in ieder geval niet aan speelbaar is. Dat houdt de aanval van de Roemenen gek genoeg toch wat op. En zo heeft de rest van het elftal al van Twente de gelegenheid om weer terug te lopen richting de eigen helft. En dat is ook slimmigheid van Bout Brama. Weten wat je wel en vooral wat je niet moet doen. Milly Savlovic vanaf de rechterkant van het veld. Probeert tegenstander of medespeler. Te bereiken. Lukt Douglas zit er tussen, overname van Brahma. 10 meter voor de middenlijn, geeft de bal mee aan Leugens. Die zijn partijtje dan ook maar weer meeblaast. Ook een jonge speler natuurlijk nog altijd. En Leugens heeft opnieuw de bal. Leukers die er ineens moest staan. Hè? Dat had duidelijk zijn. En een tijdje linksback heeft gespeeld. En nu definitief toch deel uitmaakt van de A-selectie. Buizen, de huidige Linksberg, ziet in de as van het veld. Diezelfde Leukers staan. Bal gaat makkelijk rond nu naar de Jong. De Jong houdt de bal aan de voet. 10 meter bij het schastomgebied vandaan. Even naar Brama en John. Ja, dan gaat het publiek wel even staan. Want John heeft er zin in vanavond. Aan de linkerkant wil nu steken op Leukers. Die richting het schastomgebied was gegaan. Die steekbal mislukt. Maar Twente houdt balbezit. Nu wordt Leukers toch gevonden door Buis. En gaat hij weer naar de as naar Brama. Brahma wil vanaf afstand schieten. Nee, wil de bal in de richting van uh, Janko krijgen. Die zijn hand wil opsteken omdat het idee van Brahma goed was. De uitvoering vanwege een in de weg staand Roemeens been net wat minder. Bal rolt door. Sene de keeper heeft hem te pakken. Rentla staat klaar om in te vallen. En gaat ze meteen of in het elftal komen bij Twente voor de laatste 6,5 minuut. Buizen heeft de bal. Twente heeft de bal makkelijk. Twente heeft de bal veel in de slotfase. Waar de krachten bij de Roemenen gek genoeg wat meer op lijken dan die bij Twente. Twente heeft toch in ieder geval al één wedstrijd in de competitie in de benen. En daar komt Rendla. En hij komt als vervanger van de, de man die nu onder luid gejuich van het veld gaat. En bedankt wordt voor zijn twee goals. De Oostenrijker Janko. Ja, een gouden koppel. Dat is al vaker gezegd. Mark Janko en Co Adriaanse. Als je die twee samen bij je elftal hebt, dan weet je dat er veel goals gaan komen. Dat bleek vanavond al. En Janko krijgt inderdaad een staande ovatie van het publiek. Rentla dus zijn vervanger in de laatste wat zal het zijn. Zes minuten en extra tijd van deze wedstrijd. In het punt van de aanval een hele jonge voorhoede. Dus nu bij Twente met vogelzang, met Rentla en met John. En deze jongelingen mogen de wedstrijd dus uitspelen als Brama Maar weer eens een keer een paas onderschept van achteruit. Van de keeper in dit geval. Uiteindelijk via Wischoff de bal weer terugkrijgt en dan John. John dreigend komt weer vanaf links naar binnen. Geeft dan wel een lastige voorzet. Daar waar twee man Rentla en de jong in het slag. Op gebied stonden te wachten. Maar uiteindelijk is het eindstation San Martian. Maar Twente blijft druk zetten en pakt de bal weer terug. Leuk als nu met een bekeken schot. Van de man die begon bij de prachtige amateurclub heidekraut aan der Venne. Schiet de bal uiteindelijk in de handen van de keeper uit Litouw. Ja, Ik vind dat zo'n prachtige club, daar wil ik een keer kijken. Ik zat al te wachten wat hij het weer ging zeggen. Ik me nu op de <lacht> volgende wedstrijd waarin je het weer gaat zeggen. Heerlijk. Oh, overtreding gemaakt op Leugers. Die... Uh... Ten val komt, ik denk een botsing met uh, Mili Saflevits. Twee blijven allebei liggen. Leugens krabbelt weer over en steekt de handen op naar de scheidsrechter. En zegt, goh, ik dacht dat ik toch een schop kreeg. Heb jij dat niet gezien? De scheidsrechter komt pols hoog te nemen, maar laat het voorlopig. Bij het waarnemen van de schade. Vijf minuten nog op de klok. 2-0 de voorsprong voor Twente. En jij zegt net Ronald dat de voorhoede van Twente jong is. Dat klopt. Je vergeet eigenlijk nog gek genoeg daar Luc de Jong bij te noemen. Want die is ook nog niet oud. En daarachter staat dan ook nog Leugens. Die is, die is eigenlijk ook van die generatie hè. De jong. alleen ja. hij is er al drie jaar. Ja, ja exact. En daar raak je dan al aan gewend. Maar het is een soort schoolelftal. Schoolvoetbal. Dat is waar we naar zitten te kijken. Wat Adriaanse hier op de mat brengt. ja, Hij heeft niet anders. En het moet. En het loopt goed af. In ieder geval zo lijkt het met Ola John dan weer eens aan de bal, buiten buitenom, dan botst hij tegen Jovanovic op, gaat naar de grond en dan zegt de scheidsrechter voorkomen terecht, hier is geen overtreding gemaakt. We gaan gewoon door nadat de bal over de achterlijn is gegaan met een doeltrap voor Vaslui. Zo is dat Vergaal en Adriaans natuurlijk gemeen hebben dat ze graag werken met jonge spelers, bereid zijn om jonge spelers een kans te geven en dat zullen toch al de jongelingen bij Twente ook wel uh, beseffen en uh, ruiken. Uh, terwijl Adielton nu balbezit heeft namens Vaslui. Ja, bij het strafschopgebied van Twente maar uiteindelijk opgejaagd wordt door Waardoor hij weer een meter of tien terug moet. Dan de combinatie zoekt met Sam Martian. Het gaat allemaal op souplesse. Maar souplesse is niet altijd gevraagd in deze fase van de strijd. Want de bal wordt verloren. De Jong zoekt en vindt. Dan John krijgen we nog een leuke individuele actie. Ola John, dubbele schaar, schot. Ja, nou ja, oké. Okay. Hij doet het wel elke keer en hij probeert het. Nou is Brahma dit keer boos. omdat Brahma zegt dat als je nou in al je acties die leuk zijn... en waarin het publiek zegt prima ook een keer naar rechts kijkt als dat eigenlijk wel is... Ja. En in dit geval had ik de bal in alle vrijheid kunnen aannemen. had ik of kunnen schieten of desnoods Luc de Jong of uh, Rentla kunnen bereiken. En was het allemaal nog veel mooier geweest. En daar heeft Brahma gelijk in, want dat had John moeten doen. Maar evengoed, John is een uh, vrolijke invalbeurt uh, op de mat aan het leggen. Terwijl Wisserof nu een bal speelt. Uh, terug naar de doelman. Die wordt onder druk gezet op Mili Savlovic. Dan komt er een trap van de doelman naar voren op het hoofd van Luc de Jong. Bij Ajax hebben ze overigens het scoutingsapparaat waarschijnlijk aan de Raad van Commissarissen gekoppeld. Ja, want Edgar Davids heeft enige tijd geleden, of, of net eigenlijk, <laughs> is die opgestaan. Maar hij heeft heel lang naast ons gezeten. Hij heeft wat, wat dingen zitten opschrijven. Ongetwijfeld is het scoutingsapparaat nog niet helemaal op niveau. En moeten nu de commissarissen zelf dan maar de streepjes gaan zetten. Met het oog op de wedstrijd die komende zaterdagavond wordt gespeeld. Om de Johan Cruijffs tussen Trent en Ajax. Bij die Raad van Commissarissen komen mensen soms niet opdagen, begrepen. Dus misschien is dat met scouts ook wel zo. Ja, ja met nou, misschien nou, dat, dat die ook gaat uit. Barcelona moeten komen, je weet het niet. Of ook hun zin niet hebben gekregen, je weet het maar nooit. Uh, Twente heeft de bal bezit via Leugens. Opening naar de rechterkant, Vogelsang krijgt de bal niet... omdat hij de, wordt weggekomen door Milanov, opnieuw ingebracht door Twente... en dan toch bij Vogelsang gekomen. Vogelsang heeft wel goed geluisterd naar Brahma... want geeft de bal in het centrum. rent Rendla, die de bal krijgt van Leugens... en aan de linkerkant kwijt kan bij Buizen. Zet u de radio nu vast aan, denkt u, goh, is dit echt Twente met al die rare namen? Nou ja, echt. Maar er staat echt zeker in de vorige nu een soort schoolvoetbal elftal in. Nadat Twente al moest beginnen, noodgedwongen met heel veel of zonder heel veel geblesseerden. Met Ruiz dat lijstje, op dat lijstje, Chadli en Willem Jansen. Maar nu, dus toch vrolijk en vrij, niet alleen met 2-0 voor staat. maar ook aanvalt en de bal in de ploeg had. via opnieuw Vogelsang en Rendla. Ja, je hebt de gelegenheid om die derde te maken. Die derde kan zo belangrijk zijn met het vervolg, dus volgende week in uh, Roemenië voor de boeg. Als uh, Buizen nog eens van links naar binnen komt... de combinatie zoekt met Rendla. Ja, wonder boven wonder lukt dat. En nu Buizen? Ja, dan sta je op de rand van het schafstopgebied... ineens tegen een overmacht van uh, Roemeense spelers. En heb je toch ook niet de fantasie... om daar nou met een prachtige beweging langs te komen. Dus loopt het spaak. Dus kunnen de Roemenen eruit. En dus kan Ada Hilton, die aan de linkerkant is... gevonden worden in betrekkelijke vrijheid. Daar komt Ada Hilton. Lage voorzet gaat aan tegen Wiskerhof. Ja, dan is dit ook een beetje een blaffende hond... die niet wil bijten. Ada Hilton geeft een... Uh... Ja, een, een, een slechte voorzet eigenlijk. Ja, een Bello kwispelde wel, maar uh, de bal kwam niet ja, zijn richting maar op. die zit sowieso aangeleid bij Douglas hoor. En nu stoppen we echt. Ja, zeker. Ola John, steekballetje in Wil hem in de voeten. Rekent niet op een bal die twee meter bij hem vandaan komt. En dus is het balverlies. Laatste officiële minuut van de wedstrijd breekt beide aan. Twente staat met 2-0 voor. Nou... Heeft men toch het gevoel gehad dat er nog wel een derde had bij kunnen komen in de laatste minuten. Terwijl de coach van Faslui nog maar eens een keer tekeer gaat. De heer Fiorel Hidzo is overigens voor de derde keer al trainer van deze club. Daar is hij in de recente geschiedenis. Want ja, zo lang bestaat die club nog niet toch al een aantal keren voor benaderd. Elke keer zegt hij ja, nu deed hij het weer. Kwam in oktober van vorig jaar, gaandeweg het seizoen. 24 wedstrijden onder zijn leiding, er maar twee. En dit seizoen is zometeen twee wedstrijden oud. En inderdaad, die heeft hij dan allebei verloren. Maar ja. kortom, zo goed gaat het niet. En deze man heeft ook in China gewerkt. En als ik nu 90 minuten lang naar deze man kijk, dan denk, kan ik me daar heel weinig bij voorstellen. Ja. Ja? Oh ja, Zou, zijn we, jij was bezig. Ja, ik. Was goed. De ja, ja, nee, oh, <laughs> laatste minuut loopt. Strekken nog de laatste halve minuut. Buizen met een paasje naar leugens. Leugens makkelijk langs de tegenstander. Dat is Wesley even vastgehouden vrijschool voor Twente. Dat wordt nog snel genomen ook. Je vraagt je af waarom met deze stand. De Jong rent la met een hakje. Ja, hij kan niet anders omdat de bal die hij krijgt van de Jong wat over hem heen valt eigenlijk. Dat hakje belandt al voor de voeten van de Romeinen Nou moet Twente wel uitkijken. Want 2-1. En het is plotseling weer een heel ander verhaal. Want nu is Bello even weg. Maar als je twee keer fluit komt hij terug. En dat deed Douglas. En dat... Horen we nu dat de extra tijd nog een minuut of drie is. Ik kan me toch wel voorstellen dat Twente, zeker gezien de jeugdige onbevangenheid... gewoon op jacht gaat naar die derde treffer. Ook met die uitgangspositie. En het gevoel dat die derde treffer eigenlijk gewoon makkelijk gemaakt kan worden. Voorlopig even niet. Want er is nu balbezit voor Fasloi. En de enige man die voorin nu van het kastje naar de muur wordt gestuurd... is Rendla Jovanovic gevonden aan de Roemeense rechterkant. John valt niet aan, wacht af. Nou, dan krijgt Jovanovic de bal weer terug. Kan John weer wat aansluiten bij Jovanovic? De bal gaat naar Pap. Naar Vargas. Vargas vindt vervolgens. Ja, dit is een prima positiespel. En de Twente-spelers staan in het midden, zeg maar. Maar ja, er komt helemaal geen gevaar uit. Dus zij van Adriaanse vinden het eigenlijk prima. Jovanovic. Nou, bal naar Wesley. Weer terug naar Pap. Dat allemaal op eigen helft. Dan gaat de bal naar voren. En wie zit er dan tussen? Buisen en Brama. Knap hoor. Goed, dit is wat Adriaanse wil. Ook in de slotfase kan Twente dat nog opbrengen. Om zoveel druk te zetten. Dat de tegenstander dan zeven keer doelloos rondspelen. De bal bij de eerste, de beste bal de diepte in, meteen kwijt is. Dat is knap. Dat is goed gespeeld. Aan de rechterkant van het veld, Cornelissen gokt eigenlijk... maar gokt verkeerd op een loopactie van Vogelsang die er niet komt. De bal wordt dan vervolgens door de verdediging van Vashlui... via notabene meeverdedigende middenvelder Patrofiets over de zijlijn gespeeld... zodat Twente nog een ingooi mag nemen. We zitten dus in de extra tijd van deze wedstrijd. Twente op 2-0 tegen Louis En een ingooi nog te nemen via Cornelis En dat wordt dus weer een verre. Ja, dat wordt een halve corner. Dat weten we inmiddels. Daar rekenen ook de spelers op. Rendla gaat de lucht in. Wordt wel in de lucht geklopt. Bal komt voor de voeten van Brama. Maar die kan hem niet onder controle krijgen. West die kan uitverdedigen. Roeit die bal als het ware richting de Twente helft. Daar waar Douglas en Buizen als een soort portier staan te wachten. Buizen de bal kennis, of kennis neemt van de bal. En hem teruggeeft aan Michailov. En vervolgens Leuker. De bel gaat, dat betekent dat de mensen kunnen gaan staan en hun jas kunnen gaan halen. Maar nog heel eventjes wachten bij deze 2-0 stand, want het moet nog even. Buizen naar John, nog één actie van hem. Nee, het gaat weer terug naar Buizen. Terwijl nu ook de technische staf van de ploeg uit Denzschede gaat staan als leuk als nog eens aanzet. De bal zelfs nog krijgt bij de Jong, nog bij Brahma. En dan nu Rentla en dan zou hij naar John kunnen. Het gaat heel makkelijk hoe Twente de bal van voet tot voet laat gaan. John is hem dan heel even kwijt. Hij vindt de controle, komt er een voorzet of houdt Twente de bal rustig in de ploeg. Nou ja, Brahma nu aangespeeld, zou kunnen schieten. Paas naar de Jong. Dubbel 1-2 met de rentlaat. Bal komt net niet terug. Twente wil het op de vierkante centimeter doen. Maar moet nu oppassen voor een counter als Bello er nu met de bal vandoor is. Maar het wordt door Cornelis eigenlijk opgelost. Die heel slim loopt. En de bal uiteindelijk voor de voeten weer van Michailov. Michailov aan uh, Wiskorhof. Die draait dan direct weer met de neus richting uh, vijandelijke helft. Uh, Mark Janko heeft dus twee keer gescoord. De enige tot nu toe in het rode shirt die het net wist te vinden. Vanaf 11 meter en vanaf uh, dichtbij, uh, heel dichtbij... En dat gaat ervoor zorgen dat Twente deze wedstrijd met 2-0 gaat winnen. Want de laatste 15 seconden zijn inmiddels aangebroken. Als Twente nu met buizen, Leugers, Brama en Douglas de bal wat rondspeelt. En Bello wel van het ene boompje naar het andere loopt. Maar eigenlijk weinig kans heeft om het balletje te pakken. Nou, misschien nu als Wesley de bal te pakken heeft. Nadat Twente toch iets te nonchalant rondspeelde. En nog één keer er gespeeld wordt naar de linkerkant. Waar Milie de bal heeft. Nu naar binnen komt. Komt, maar ja, dan tegen een rode muur aanloopt. En niets anders kan doen dan verplaatsen naar San Martian. En hij is dan de man die de bal als laatste raakt in deze wedstrijd. Het is voorbij. Deze wedstrijd voor FC Twente zit erop. In de Gelderdoom winnen de Tukkers. De eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League met 2-0. Twee doelbeelden dus van Mark Janko. Twente was de betere ploeg. Hij gaat met de 2-0 dus op jacht naar de volgende ronde. Maar moet dan nog wel volgende week winnen van dit SC Bas Louis in.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 De politie in Noorwegen heeft de eerste vier namen vrijgegeven... van mensen die zijn gedood bij de bomaanslag in Oslo... en de schietpartij op het eiland Utea. Drie van de genoemden kwamen om bij de bomaanslag. Het zijn twee mannen van 33 en 56 jaar en een vrouw van 61. Als slachtoffer van het zomerkamp wordt genoemd een jongen van 23. De politie zal elke dag om zes uur de namen bekendmaken... van de slachtoffers die op die dag zijn geïdentificeerd. Postbedrijf PostNL, het vroegere TNT Post, mag doorgaan met zijn reorganisatie. Het gerechtshof van Amsterdam heeft de bezwaren van de ondernemingsraad afgewezen. Volgens de OR zou PostNL onder meer niet genoeg rekening houden met de betrokken werknemers. Maar die bezwaren zijn door het gerechtshof van tafel geveegd. Het postbedrijf kan nu beginnen met het gefaseerd sluiten van 300 bestelkantoren. Eind vorig jaar leidde de strijd tussen de vakbonden en PostNL hoog op en er waren zelfs stakingen. De discussie ging toen vooral over meer dan 2000 gedwongen ontslagen. De verkoop van de muziek van Amy Winehouse is in Groot-Brittannië sinds haar dood explosief gestegen. Eind deze week staan naar verwachting zeven van haar nummers in de Britse top 40. Mogelijk worden er binnenkort nog nummers uitgebracht die ze al had opgenomen. Amy Winehouse is vandaag gecremeerd. De 27-jarige zangeres overleed zaterdag. De NASA en de Belgische luchtmacht kunnen stoppen met hun onderzoek naar een ufo die in 1990 is waargenomen. Een Belg die toen 18 was heeft nu op tv bekend dat hij het object zelf heeft gemaakt van beschilderd piepschuim en vier lampen. Een paar vrienden hielpen hem in der tijd met het maken en fotograferen van de ufo. Begin jaren 90 deden duizenden Belgen meldingen van ufo-waarnemingen. De Belgische luchtmacht voerde zelfs inspectievluchten uit om de ufo's te onderscheppen. Het weer bewolkt en de buien verdwijnen langzaam. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Smiddags een paar buien. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is sale bij Swiss sense. Geniet van een gezonde nachtrust op een complete elektrisch... verstelbare bokspring, inclusief topdekmatras. Nu met 900 euro voordeel voor slechts 1820 euro.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 Goedenavond, het laatste half uur van deze Langs de Lijn op de dinsdagavond, een voetbalavondje. We gaan straks natuurlijk napraten over die wedstrijd tussen FC Twente en Vas louis We praten over omkoping in het Italiaanse voetbal en we hebben natuurlijk ook interviews van het WK Zwemmen. Maar we beginnen met oefenvoetbal, want NAC speelde vanavond een oefenwedstrijd in sint willebrod tegen het Spaanse Levante. Dat duel dat werd gestaakt. Aan de lijn, de technisch directeur van NAC, Jeffrey van As. Jeffrey, goedenavond. Goedenavond. Ja, vanuit de auto. Uh, hoe kan een oefenwedstrijd zo uit de hand lopen? Nou ja, in Spanje kennen ze geen uh, vriendschappelijk voetbal. Die spelen voor de winst. En uh, wij uiteraard ook. Over anderhalve week uh, krijgen we een zware tegenstander met Twente. Die hebben we vanavond gewonnen van een goede ploeg. Dus wij hebben dat, uh, die wedstrijd net zo benaderd als hoe we tegen Twente gaan spelen. Ja, was de sfeer daarmee een beetje grimmig? Nou ja, de Spanjaarden spelen altijd wel vrij stevig en kregen wat gele kaarten en irritatie uh, werd daarmee wat groter uh, aan hun kant. En na de rode kaart uh, liep het compleet uit de hand en uh, was het een verstandige keuze uh, van de scheidsrechter om uh, niet meer door te spelen. Want uh, ik denk dat er dan anders nog meer kaarten en blessures wellicht hadden gevallen. Ja, want er was een Spaanse speler die kreeg inderdaad die rode kaarten, 58 e minuut, Valdo was dat. Uh, ja? daar, daarna was ook nog een opstootje, hè? Anthony Anthony die heeft volgens jullie ook nog een klap gekregen in dat opstootje. Ja, het was wat duwen en trekken naar elkaar toe. Het was helemaal aan de andere kant van het veld, dus ik heb niet precies uh, kunnen zien. Hij heeft al een tik gehad alleen. Uh... Daarna zijn we wel vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Dat oh, toch spelers, wel. Dus, uh, oh. Ja, nou ja, kijk. Uh, als het, uh het spel dodelijk dan zijn het op zich uh, geen verkeerde jongens. Alleen, wat ik al zeg, vriendschappelijk voetbal kennen ze niet. En, uh, het was van onze kant een goede wedstrijd. We zijn een uur lang een betere ploeg geweest. Misschien dat de frustratie daardoor kwam. Ja, zeg, er was ook nog een heel vreemd conflict. Uh, een conflict waarvan ik eigenlijk zelden heb gehoord. Het ging over de bal, over het merk van de bal. Nou ja, kijk, zoals je weet uh, spelen we in Nederland. Wij zijn een thuis spelende ploeg. En de regels zijn zo dat... Uh... De thuisploeg bepaalt met welke bal er wordt gespeeld en uh, zij wilden graag de tweede helft uh, met hun eigen bal spelen. Alleen, uh, ja, ik denk als wij in Spanje hadden gespeeld, dan hadden we ook gewoon de hele wedstrijd met hun bal moeten spelen. Dus je moet je altijd aanpassen. Dus wat dat betreft, alleen ook daarin uh, zijn ze misschien wat heet gebakerd. Ja, maar daar zijn toch afspraken over normaal gesproken? Van ja, de thuisploeg bepaald? Er zijn spelregels voor. De scheidsrechter bepaald in principe. En... In feite is het zo dat er met dezelfde bal uh, de wedstrijd gespeeld moet worden. Dus de echt heeft gewoon de regels gehanden. Ja, Als je nou terugkijkt op deze wedstrijd. Uh, je gaf het net al een beetje aan. Van, uh, ja, het is op zich een goed oefenpotje voor die wedstrijd tegen Twente. Velle uh, tegenstander. Ja. Echt een beetje op het scherps van de snede. Dus wat dat betreft toch een mooi potje. Ja, het is uh, een hele goede wedstrijd voor ons. Er zijn ook geen blessures van. Het was echt wel een... Uh... Een stevige wedstrijd met, uh, nou, laat ik maar zeggen, echte Spaanse tackles Alleen, uh, het was van een veel hoger niveau dan afgelopen zaterdag bij IJsselmeervogelsuit. Toen zaten we met een ontevreden gevoel in de bus. en uh, Nu is iedereen ondanks dat het vervelend is dat gestaakt wordt met een tevreden gevoel naar huis. Zeg, we hebben het helemaal nog niet over de stand gehad, hè? Was 0-0? Ja. En, ja, tegenvallend of zeg je dan van na? Nou, ja. nee, nee, nee, We zijn wel de hele wedstrijd dominant geweest en uh, het enige... Uh, wat ons tot nu toe moeizaam afgaat, is doelpunt te maken. En dat is toch een vrij belangrijk aspect uh, in de competitie. Maar dat gaan we dan maar doen uh, in de competitiewedstrijd thuis tegen Twente. Ja, één ding kunnen we in ieder geval niet zeggen over dit oefenpotje. Het was geen voetbal. Nee, nee, het was een serieuze wedstrijd. Het bleek wel bijna een Europa Cup. Dus uh, wat dat betreft uh, hadden jullie misschien ook live bij onze wedstrijd aanwezig moeten zijn. <laughs> Jeffrey, bedankt voor de reactie. En rij voorzichtig, hè? Jawel, graag gedaan. Oké, okay. Jeffrey van As was dat, van NAC. Dan gaan we zwemmen, want bij de wereldkampioenschappen in Shanghai... bevestigde Femke Heemskerk haar favoriete status op de 200 meter vrije slag. Ze plaatste zich als eerste voor de finale. Heemskerk scherpte ook haar Nederlandse record met een seconde aan. Tot 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. En dat was een indrukwekkende prestatie. Ja, het was echt een hele goede race. Ik voelde me echt heel goed. En uh, ja, ik lag natuurlijk heel ver voor, omdat, uh, ja, ik moet het wel over mijn snelheid hebben tegen die uh, 400 meter kanonnen, dus uh, nee, echt heel, heel blij mee, ja. Om zo hard weg te gaan was ook een bewuste keuze dus? Nou ja, ik zie net dat het 5-5 was, dat was niet uh, vanmorgen, uh, soms ik 6-6. Eerst 100 meter en het voelde heel makkelijk, maar uh, ik veranderde mijn ritme en daardoor ging ik eigenlijk kapot, zeg maar. En nu heb ik uh, in de warming-up heel erg gefocust op het ritme, want ja... Je moet licht zwemmen voor een 200. En uh, ja, na 150 meter uh, lag ik zover voor Pellegrini. Dat gaf me wel een kick, want ja, het was, wel, het was echt ja, een seconde van mijn tijd, precies. En die laatste 50 meter uh, zelfs nog een beetje met het gas eraf, of uh, zo nou, was het goed? Nee, ik ik, denk als ik, uh, dit was echt een hele goede race, maar ik denk als ik, uh, als ik echt... Uh, die, uh, in de finale, dan moet je de finale race zwemmen en dan, dan wel, echt, kan er echt van alles gebeuren. Dus, uh, maar ik ben heel blij ik heb finale gehad. Dus, uh, ja. Ja. Nou, dat is het enige dat ik denk, je moet natuurlijk, het moet inderdaad gebeuren in die finale, je moet je kruid niet verschieten. Nee, dat niet, maar het is wel fijn om eventjes, uh, even dit voor mezelf neer te zetten, want vanmorgen was ik niet helemaal blij, het was wel goed, maar ja, weet je. Nou, je had jezelf als het ware een beetje strafwerk gegeven. Ja, eigenlijk wel. Nu toeleven naar die finale, wat ga je dan doen? Ik ga me rustig gaan, ik ga goed uitzwemmen. Uh, gewoon doen zoals ik al bezig ben. Het gaat hartstikke goed. Ik voel me heel. Uh, ja, ik zit echt goed in mijn vel. Dus, Het uh. is mooi worden morgen. Finale vrij is altijd mooi. En dat zei Femke Heemskerk, die dus veel vertrouwen heeft voor die finale van morgen. Ook Lennart Stekelenburg kan zich gaan voorbereiden op een WK-finale. Hij plaatste zich als vijfde voor de eindstrijd op de 50 meter schoolslag. Matten Vriesema sprak ook met Stekelenburg. Lennart, leg mij eens even uit waar deze lach vandaan komt. Uh, tevredenheid, denk ik. Uh, goede race. Nog niet zo snel als in Budapest vorig jaar, maar uh, zeker een stuk harder als uh, vanochtend puntjes op de i die klopten beter, dus uh, ik denk dat ik voor vanmiddag mijn ding gedaan heb. Die puntjes op de i, legt die nog eens uit? Nou, je, je, het is toch een beetje aftast uh, met de starten, met de, met de finishen, hoe je uitkomt. En uh, ja, als je dat vergelijkt met vanochtend, dan is dat nu gewoon al een stuk beter. Ik denk dat als je morgen echt voor de, met de grote jongens mee wil doen, dan uh, je kan er nog een stapje bij. Maar waar moet je die dan nou vandaan halen, die stap? Alles nog een stukje beter. En je hebt wel degelijk plannen, gezien... Die bronzen medaille daar in Budapest. Je bent ambitieus? Nou ja, ik denk dat, uh, dat iedere topsporter hier ambitieus is. En, uh, ja, het is mooi dat ik nu als vijfde doorga. En, uh, we zullen zien wat het morgen brengt. Morgen dus kansen voor Stekelenburg en voor Heemskerk. Vandaag was er geen oranje succes in de WK-finales. Monique Nijhuis eindigde als achtste in de finale van de 100 meter schoolslag. En die uitslag kwam niet echt als een grote teleurstelling voor Nijhuis. Nou ja, weet ik niet. Het was voor mij eigenlijk al een verrassing... dat ik die finale überhaupt haalde. Natuurlijk wil je in de finale wat harder dan in de halve finale. Maar ja, ik weet niet, ik ging er wel voor. En... Ik had het idee dat ik wel ja, ik op iets harder... Maar... Ik had het wel gecontroleerd, dus ik kon het laatste stuk gewoon echt niet meer door. Ik, ik wilde echt nog wel, maar ja, mijn lichaam die hield er een beetje mee op. Dus, uh... ja, een snelle opening na 50 meter, uh, is dat ook de omstandigheden, zo'n finale, dat je dan, dan wilt knallen? Nou ja, ik had vanuit mijn raceanalyse gezien dat ik in de tweede 25 een beetje tempo verloor. Dus we hadden bedacht dat ik dat dan wat beter vast moest houden en dat ik dan hopelijk uh, even hard terug kon komen. Maar... Goed, dat moet je dan maar even doen in een finale. En ja, dat speelt dan denk ik ook wel een beetje mee. En ja, de tijd is wel wat minder dan gisteren natuurlijk. En dat is wel jammer, want ik had het op zich nog wel wat harder gewild. Maar al met al ben ik wel gewoon tevreden. In die finale mee mogen doen. Ja. Uh, leg mij nog eens uit hoe belangrijk dat voor jou was. <laughs> ja, nou ja, ik heb het uh, op die honden natuurlijk nog niet zo vaak laten zien. En ja, dat is toch het Olympisch nummer. En... Uh, ja, Ik wil daar volgend jaar gewoon bij zijn. en Dan is dit wel een hele grote stap voor mij dat ik nu een finale zwem. En ik denk dat ik nog wel een stap te gaan heb als je ook kijkt wat er nog voor me ligt. Ik denk dat ja, je moet toch wel richting een 1-6 wil je echt een beetje mee gaan doen. Maar goed, ja, ik heb al wel weer een stapje gemaakt. Dus ik ga volgend jaar daar gewoon mee verder en dan zien we het wel. En dat was Monique Nijhuis bij het WK Zwemmen in Shanghai. Daar gaan we weer voetballen. In de aanloop naar het nieuwe seizoen is er veel aandacht voor omkoping. Zo gaat de Europese voetbalbond UEFA de Griekse bond helpen om malversaties aan te pakken. En de Turkse bond stelt de start van de competitie een maand uit vanwege het omkoopschandaal in dat land. En ook in Italië ging het vandaag over omkoping. Correspondenten Hedwig Seedijk, goedenavond. Ja, van... Want ook daar, bij jou in het land, daar worden steeds meer clubs en spelers beschuldigd toch? Hè? Ja, 18 clubs en 26 spelers, dat werd vandaag duidelijk. Um, het proces, het sportieve proces, dat begint op 3 augustus. Maar in ieder geval voor deze 18 clubs en, en 26 spelers dus uh, worden in ieder geval zware sportieve straffen geëist. Ja, en bij die clubs zitten daar ook clubs uit de Serie A, de belangrijkste competitie? Ja, daar zitten er twee bij. Dat is uh, Atalanta en uh, Chievo. En dan moet ik zeggen dat uh, de situatie voor Chievo niet zo zwaar is... omdat het daar eigenlijk alleen maar gaat omdat de speler Bettarini gegokt zou hebben... en ze denken dat ze dat bij Chievo geweten moeten hebben. Uh, voor Atalanta is het uh, waarschijnlijk een groter probleem... want die zijn net gepromoveerd uh, naar de Serie A... en ja, die riskeren natuurlijk dat ze teruggezet worden. Dat zou heel, uh, heel jammer zijn... Ik denk dat het uiteindelijk wel op puntenverlies uh, neer gaat komen. Maar dat duurt natuurlijk nog een tijd hè, voordat we zover zijn. Uh... Ja, want die namen, voor een Atalanta... het zijn natuurlijk niet de allergrootste namen uit het Italiaanse voetbal. Uh, het zijn geen AC Milan, uh, Juventus of, uh, of Inter Milan. Maar toch, hè, zijn er ook spelers bij die wij een beetje kennen? Ja, ik denk de belangrijkste, Beppe Signori... iemand die in nationaal elftal speelde natuurlijk... en ook bij Lazio en Bologna heeft gespeeld. Die, uh, die is nu trainer. Uh, hij riskeert ook het meest. Uh, bijvoorbeeld drie jaar schorsing als minste straf. En Cristiano Doni, dat is de aanvaller van uh, Atalanta... en uh, die zou ook uh, zo'n zware straf kunnen, kunnen riskeren. Want ja, een van de belangrijkste wedstrijden die verdacht is... in deze hele omkoop, omkom, omkoopschandaal is Lanta Piacenza 3-0 gewonnen en twee keer door een penalty genomen door Cristiano Doni. Hmm. Nou komt die zaak nog onder de rechteren. We weten vanuit het verleden dat ze in Italië nog niet echt zacht, ja, zachtzinnig omgaan met dit soort zaken. Nee, zeker niet. Het belangrijkste ja, schandaal in dit geval was 1980. Dat was ook meteen de eerste, het grote gokschandaal bij de Serie A. Ook heel opvallend toen, waar clubs wel als AC Milan, Lazio, Bologna bij betrokken waren, ook een twintigtal spelers. Toen werden ze strafrechtelijk nog wel vrijgesproken omdat die sportieve fraude toen nog niet in het wetboek was opgenomen. Maar die sportieve straffen, ja, die waren inderdaad heel zwaar. AC Milan werd toen gedegradeerd naar de Serie B. De andere clubs die kregen puntenverlies, maar bijvoorbeeld de voorzitter van Milan werd levenslang geschorst. Uh, andere belangrijke bobo's binnen de voetbalwereld een jaar of, of, of aan, een aantal maanden geschorst. En spelers ook. ja Levenslange schorsingen, andere een paar maanden, tot zes jaar. En dat herhaalde zich eigenlijk in 1986 nog een keer. Niet zozeer bij de Serie A, maar één club van de Serie A was er toen bij Udinese. Maar zes clubs uit de Serie B, waar Lazio toen ook weer bij betrokken was. En weer een twintigtal spelers. Hedwig, jij kent dat land beter dan wij. Je kent de mentaliteit beter dan wij. Zijn ze verbaasd over wat er gebeurt? Nou, kijk, er wordt hier heel veel gegokt. Ze zijn niet zo verbaasd, want er wordt heel veel gegokt. En dat blijkt nu ook dat er eigenlijk net zoveel gegokt wordt in het illegale circuit. En dat is natuurlijk ook het, het probleem. En dan zie je dat in een stad als Napels het meeste wordt gegokt in dat illegale systeem. Um, dan heb je het over ruim 400 miljoen euro per jaar. Ja, en dan denk je toch snel ook aan de maffia En dan blijkt dat als je dan ziet dat zo'n foto um, in het juridisch dossier staat waar een Camorra-lid, een lid, iemand van de Napolitaanse maffia aan de zijlijn staat tijdens een van die verdachte wedstrijden, ja dan geeft dat toch wel te denken. En daar staan de Italiaan inderdaad niet meer van te kijken. Hedwig, bedankt voor de uitleg. Ja. Sport kort. Tennisser Robin Haas heeft de tweede ronde gehaald... van het Kroatische Open in Umag. Hij, hij won in drie sets van de Italiaan Simone Vagnozzi. Timo de Bakker sneuvelde in de eerste ronde... door toedoen van een andere Italiaan... Portito Starace was ook in drie sets te sterk. En wielrenner Joost van Leijen is de leiderstrui in de ronde van Wallonië alweer kwijt. Gisteren pakte hij die trui ten koste van de Belg-Kerk van Avermaat... door onderweg een seconde bonificatie te winnen. Vandaag ging het precies andersom, deed de Belg hetzelfde, hij won een seconde bonificatie. En Van Leyen is nu in dezelfde tijd tweede in het klassement. De etappe werd in een massasprint gewonnen door de Australische veteraan Robbie McEwen. En het sporttribunaal CAS in Lausanne heeft de behandeling van de zaak Alberto Contador opnieuw uitgesteld. De zaak staat nu voor november gepland. Beide partijen hebben om meer voorbereidingstijd gevraagd. Het proces zou eerst in juni dienen, werd toen naar augustus verplaatst... en nu dus naar november. Voor wie het vergeten is, kon daardoor testen vorig jaar in de Tour de France... maar één keer positief op het hormoon Clembuterol, maar hij kreeg van zijn Spaanse bond het voordeel van de twijfel. De stof zou in Spaans vlees hebben gezeten. Het wereld-antidopingbureau WADA en de wielrenbond UCI... gingen tegen deze vrijspraak in beroep bij het KAS. En Stef Clement en Lieve Westra gaan voor Nederland... op de wereldkampioenschappen wielrennen de tijdrit rijden... Bondscoach Leo van Vliet heeft de twee nu al aangewezen om ze een lange voorbereidingstijd te geven. De WK op de weg zijn in september in Kopenhagen. En de Tsjech-Roman Kreuziger is zeker zes weken uitgeschakeld. De renner van Astana blijkt in de Tour de France bij een valpartij een bordje in zijn hand te hebben gebroken. En dan gaan we weer naar FC Twente tegen die Roemeense tegenstander Vas Louis. Een mooi debuut was het daar voor de trainer, voor co-Adriaanse. Twente won vrij eenvoudig met 2-0 in de derde, ronde van de, derde voorronde moet ik zeggen, van de Champions League. Adriaanse moest behoorlijk compenseren, want hij miste veel belangrijke krachten. Bas Tegeler sprak erover met de trainer van FC Twente. Wat gebeurt er met een elftal dat al Lanza, Tindalli, Ruiz moet missen? Staat voor de eerste test die serieus is. En dan op de dag van de wedstrijd ook nog tot de conclusie komt dat Willem Jansen en Charlie niet kunnen spelen? Ja, dat zijn natuurlijk een hoop tegenslagen. Maar ja, het is natuurlijk zo. En ik ben blij dat ik met een hele grote groep getraind heb. Al deze jongens die ook vandaag in het veld geweest zijn, hebben alle trainingen meegedaan. Hebben ook heel veel speelminuten gemaakt. weten ook precies wat ze moeten doen. En dat is de grote winst, dat we veel jonge jongens hebben kunnen presenteren vandaag. Ja, het, het is wel de vuurtoop met veel jonge jongens. Is, is, zit een trainer dan toch nog een beetje in de rat? Nou, nee, ik, ik had er wel vertrouwen in, in, in deze jongens. Ik kende de tegenstander natuurlijk niet zo goed. Die viel me eigenlijk wel een beetje mee. Ik had minder verwacht, maar... Uh, nee, ik heb er wel vertrouwen in, omdat ze gewoon weten wat ze moeten doen. Ik weet wat ze kunnen. Kijk, natuurlijk is het niet van de kwaliteit zoals uh, Ruijs en Chatley... Maar deze jongens hebben ook zeker kwaliteit, maar hebben gewoon minder ervaring en zijn wat jonger. Want mensen die in de slot van de wedstrijd naar de radio geluisterd hebben of naar de televisie hebben gekeken... die zien Vogelsang, Rentla, Ola John. Die denken dat ze naar schoolvoetbaltoernooi zitten te kijken. Ja, dat is een hele jonge voorroede. Met name Ola was spectaculair. Hij het een beetje op den duur. Hij had een paar keer toch ook wat meer overzicht moeten hebben. Maar dat zijn allemaal talentvolle jongens die ook passen binnen ons voetbal. En het goed gedaan hebben. Wat was het moment dat u dacht, dit komt goed vanavond? Uh, toen Mark de penalty erin schoot. Ik denk 1-0. Uh, ik had verwacht dat we de tweede helft dat we ze meer kapot hadden kunnen spelen. In de eindfase waren ze ook kapot. Maar we hebben het een paar keer niet goed uitgespeeld. Uh, heb je wat meer kwaliteit dan in het veld staan? dan hadden we waarschijnlijk ook nog de derde kunnen maken. En dan is het uh, min of meer bekeken. Is dat een verrassing dat Twente over een veel betere conditie leek te beschikken? Zij hebben per slot, in ieder geval al een competitiewedstrijd in de benen. Ja, ik denk dat Roemenen bekend staan uh, dat ze niet al te graag hard willen werken. Ja, en hier in Nederland wordt uh, stevig getraind, wordt hard gewerkt. Wordt ook uh, veel op uh, druk zetten uh, gewerkt. En dat hebben ze tot en met het laatste uh, toch uitgevoerd om ze toch niet aan het voetballen te laten komen. En uh, ja, dat, uh, dat is ook een kenmerk van Twente, dat we ook fysiek sterk zijn, uh, fit zijn. En, uh, en blijven proberen druk op de bal te geven, dat ze dus niet in hun spel kunnen komen. Dat is wel kenmerkend voor Co. Adriaanse die in de 91ste minuut van de wedstrijd... nog opstaat uh, van zijn stoel en nog zijn team aanspoort om inderdaad druk te zetten en meters te maken. Ja, kijk, zolang de, de bal bij de achterhoede is en, en je geeft daar druk... dan kunnen ze dus nooit echt uh, zuiver een, een spits aanspelen of een buitenspeler aanspelen. En dan maak je het voor het team gewoon een stuk makkelijker. En dan dwing je gewoon de tegenstander tot maken van fouten. Waar zit nog het gevaar uh, met deze tegenstander volgende week? Nou ja, dat zit natuurlijk altijd. Als zij een vroege kool maken... dan uh, krijgen ze waarschijnlijk moed en uh, dan kunnen ze ook een tweede maken. Maar ik denk met, met ons team zijn we altijd wel in staat om uh, één goal te maken. En als we er één maken, moeten zij er vier maken. Dus, uh, we hebben natuurlijk ook defensief een uh, goede keeper. Uh, hij pakt een keer een bal heel erg goed. Het uh, enige gevaar van hen waren de, de spelhervattingen. De vrije trap van uh, Wesley, geloof ik. Adelton. Of Adilton, ja. En, uh, en ook een bal van de zijkant die voor buitenspel afgekeurd werd. Nog één dingetje tot slot. De blessuregevallen, dat is een behoorlijke lijst. Is dat met het oog op zaterdag? Dan was dat onder Johan Cruijffsgaan nog een probleem. Ja, dat kunnen we morgen pas inschatten. In dat durf ik niet echt te zeggen. Het, het zijn geen ernstige blessures. Uh, Roeijers heeft een knietje tegen zijn heup gekregen. Ik heb van Joeri Mulder gehoord, hij heeft vandaag met hem getreden... dat het, dat het best wel ging. Uh, Nasser Chatley heeft ook niet zo'n ernstige blessure. Wel een knieblessure. En nou, we hopen dat het donderdag en vrijdag wat beter gaat. Uh, Dario uh, Fusiviewicz is wel ernstig geblesseerd. Dat is vier tot zes weken. Dat is erg jammer. Dalli is natuurlijk weer bij, want hij was uh, vandaag geschorst. En Willem Jansen had plotseling een keelontsteking met uh, 40 graden koorts. Dus die kon absoluut niet spelen. En dat was Co-Adriaanse, de trainer van Twente. Bas Tegeler ging daarna ook nog naar een van de aanvallers toe, naar Luc de Jong. Ik denk dat dit uh, gewoon een goed resultaat is, of niet? Als je een, een wedstrijd begint en zoveel mensen mist. Ook vandaag haken Chatley en Willem Jansen weer af. Ja, klopt, zeker. Uh, je moet heel veel mensen missen. Maar we weten dat we nog gewoon een goed voetbalteam uh, neer kunnen zetten. Dan. En, ja, dat zag je vandaag ook wel. Alleen, er zaten nog een paar slordigheden in af en toe. Maar ja, we kwamen voetballen toch wel vaak doorheen. Want we wisten dat ze wel druk zetten, een ha beetje half. Maar dan ook uh, gewoon bleven staan voor hen. Dat we vaak woud vrij konden krijgen en dan zo door konden voetballen. Maar toch, je eindigt de wedstrijd met een soort schoolvoetbal-elftal. Ik zou bijna zeggen, jij bent een van de oudste. Ja, ik geloof het. Ja, nou, oudste weet ik ook niet. Maar ja, je kunt het wel zeggen. We hebben... Maar ja, ik denk dat de trainer ook gewoon... Uh, ja... ...van de jonge jongens is en de, die graag wil toepassen ook. En natuurlijk, er zijn heel wat uh, jongens die niet mee kunnen doen. En, uh, maar ja, die jongens die erin komen, uh, die doen het ook gewoon goed. Steven van het begin, uh, Ola komt er goed in. En ja, dat, dan heb je nog die jongens die daarna nog in komen. Het is gewoon lekker dat je ook nog op de bank hebt zitten... ...en dan ook gewoon weten hoe, hoe we voetballen en hoe we uh, ja, het graag willen spelen. Maar wat doet dat met je gevoel? Hoe zelfverzekerd ben je nog als je en in een ander stadion moet spelen... al weet dat je Lanzaat mist, Tindalli mist, Ruiz mist... daar komen dan Jansen en Chatli nog bij. Wat doet dat met je zelfvertrouwen op zo'n dag? Nou, ja, op zich niet zo heel veel. Kijk, je, je weet, ja, je mist ze wel, maar... We hebben gewoon, ook in de voorbereiding hebben die andere jongens... ook gewoon laten zien dat ze toch wel uh, ja, kunnen voetballen. En uh, we hadden op zich nog uh, een goed elftal uh, op de been. En, uh, ja, dus... Uh, ik vond het wel meevallen. Ik, uh, de, ja, we voetbalden goed. Wat ik zei, alleen het soms af en toe wat slordiger. Misschien als we al die andere jongens hebben, dat dan uh, ja, toch wat perfecter is. Maar ja, al met al denk ik dat we toch tevreden kunnen zijn. Luc de Jong van een FC Twente. We besluiten deze uitzending met één voetbalbericht. Piet Veldhuizen is terug bij Vitesse. De keeper tekent morgen als hij medisch is een contract voor één seizoen. Einde van deze uitzending. Straks met het oog op morgen. Gepresenteerd door Pieter van der Wielen.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 Hm. Nee, als wij samen op stap gaan, dan draagt ze het liefst haar geleide tuig. Hé, He, Daisy? Help een blinde geleidehond aan een geleidetuig. Steun KNGF Geleidehonden met 3 euro. SMS tuigje naar 4333. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curaçaonortjjazz.com. Dit is Radio 1.